Twee uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een van de acht regio's in Slowakije krijgt een extreemrechtse gouverneur. Marian Kortleba is in de tweede ronde van de regionale verkiezingen... verrassend als winnaar uit de bus gekomen. Hij versloeg de sociaaldemocratische kandidaat die nu nog gouverneur is. Kortleba staat bekend om zijn strijd tegen de Roma-minderheid in Slowakije. Hij is diverse keren gearresteerd op beschuldiging van onder meer racisme. Op de Donau is een schip gestrand dat probeerde een Nederlands vrachtschip vlot te trekken. Vrijdagavond liep de Densimo uit Rotterdam vast op de oever in het zuidoosten van Duitsland. Een ander schip wist hem gisteren vlot te trekken, maar kwam daarbij zelf vast te zitten op de rivierbodem. Het Nederlandse vrachtschip kwam iets verderop opnieuw vast te zitten. In elk geval tot maandag kunnen er op dit deel van de Donau geen schepen varen. De ambassadeur van Angola heeft geen excuses aangeboden voor het incident met een verslaggever van Ponius afgelopen woensdag. De ambassade eist juist excuses van Omroep Poons, zo staat in een verklaring van de Angolese vertegenwoordiging aan het persbureau ANP. Die excuses zijn volgens de ambassade nodig voor de schade aan het imago van Angola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 In het zuidwesten van de Verenigde Staten heeft noodweer aan zeker acht mensen het leven gekost. Het gebied wordt al dagen geteisterd door wind, zware regenval en hagel- en sneeuwbuien. Sommige slachtoffers kwamen om in het verkeer. Eén man werd getroffen door een geknapte elektriciteitskabel. Het weer vannacht koelde het tijdens opklaringen af tot rond het vriespunt. Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog. Het wordt zo'n acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie en de De wereld van Filemon. Het tweede uur van de wereld van Filemon, Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland uh, werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die op de een of andere manier in Nederland ontvlucht zijn. En ergens in het buitenland zijn gaan wonen. Uh, we gaan het dit uur hebben over preutsheid en over... Uh, Nee, dat was het vorige uur. Sorry. We gaan het hebben over discriminatie <laughs> en uh, over taal. Hoe zit het met taal in het buitenland? Dat doen we in een paar mooie landen, namelijk in de Verenigde Staten. In China, in uh, Curaçao en in uh, Brazilië. Maar laten we eerst even een rondje maken uh, langs de velden... om te kijken of iedereen echt wakker is. En we beginnen in de Verenigde Staten. Goedenavond. Goedenavond, Peter uh, Hallo, hoi. Hoe heet je ook alweer? Uh, Raymond. Ja, Raymond, ja, mijn, hele systeem is, is, uh, mijn hele systeem is helemaal vastgelopen. Dus uh, ik heb toevallig nog een klatlaadje hier voor me liggen... waar ik uh, op heb staan, uur 2 VS. Uh, dus ik wist dat ik net met de Verenigde Staten belde... maar we hebben daar verschillende uh, correspondenten. Maar uh, we, hebben, we spreken dus met Raymond. Hoe, ja, en Roy Grandy. Ja, hoe is jouw week geweest? Um, ja, prima. Het is... Dus, uh... Ja, we hebben natuurlijk de 50-jarige overlijden van uh, president Kennedy gehad. Dus, ja, dat was hier zelfs groot in het nieuws, dus daar helemaal kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Het, uh, alle tv-zenders hebben veel documentaires en terugblikken en dat soort dingen. En natuurlijk ook in deze week is de, um, wat is het? de Medal of Freedom uh, uitgereikt. En dat is zeg maar de hoogste um, medal die je kan krijgen als civilian of als gewoon burger. Ja, en, en, en wordt dat ook groots, uh, groots gevierd? Is dat ook volop te zien overal, zo'n uitreiking? Ja, dat wordt wel, het wordt op een aantal stations live uitgezonden. En, en dit jaar was het wel uh, bijzonder, omdat. Nou ja, bijzonder. Uh, <lacht> het ligt me net aan hoe je het u bekijken. Maar er waren een hele hoop uh, bekendheden. Uh, Oprah Winfrey uh, kreeg er eentje namelijk. En dus, uh, ja, dan wordt Barack Obama weer afgeschilderd als, een, uh, als iemand die alleen maar met de sterren omgaat. En uh, ja, dus het, het was wel groots uh, dit, dit jaar. Ja, dat is wel een beetje wat aan zijn broek hangt, hè? dat hij uh, president vooral voor de sterren is. Toch? Daar wordt hij um, vaak om bekritiseerd. Um, ja, vaak wel. Maar het, het leuke is dat de sterren meestal niet altijd te rechts zijn uitgevallen. Dus dat, dat, ja, dat is toch wel iets beter dan, denk ik. Ja. Hé, hey, uh, blijf hangen. We gaan het zo meteen met jou hebben over discriminatie. Dat is naar aanleiding van, uh, van Gordon. Uh, die heeft hier op de mm -hmm. televisie uh, grappig gemaakt over een Chinees. En dat is niet in goede aarde gevallen. Vooral in Amerika en in China zelf niet. En we gaan het hebben over taal. De uh, Amerikaanse taal. En, uh, ja. Of er ook woorden zijn, daar ben ik wel benieuwd naar. Of er ook woorden zijn in Amerika, in Amerika waar je geen vertaling voor hebt. En ah, of jij het, uh, heel veel. Nou, daar, daar ben ik benieuwd naar. Dus uh, ik zou zeggen, blijf hangen, daar kom ik zo bij je terug. Okay. Dan gaan wij naar Ellen Petit in China. Goeie Hoi, Simon. Ja, wij zijn hier allemaal druk bezig geweest met acties voor de Filipijnen, maar jij bent ook bezig met een actie voor de Filipijnen. Ja, we gaan, we gaan een beetje uh, goed werk doen. En um, komend weekend gaan we een aantal tochten opzetten en dan um, gaan we alle. ...donaties daarvoor gaan naar de Filipijnen. Ja, want jij doet fietstochten daar, voor, voor, voor toeristen. Met, met, met toeristen ga jij rondfietsen in, in, in, in ja. Shanghai, dat doe je. Maar dit, dit oh, ja. keer gaan die opbrengsten gaan naar de Filipijnen? Ja, dat gaat, het, uh, het gaat ook niet zozeer voor toeristen zijn. We gaan uh, de Nederlanders hier in het zweet laten werken, zeg maar. Die mogen er ook een keertje wat voor doen. <laughs> en nee, we gaan gewoon eens alle rond de stad en, uh, en ik hoop dat we een aantal, heel aantal mensen meedoen. En dan, uh, ja, opbrengst ik de Filipijn. Je, je stem klinkt een beetje uh, gebroken. Is dat zo? Ben je, ja, ben je weer wezen stappen. Was het <laughs> maar zo? Had ik maar zo'n leuk leven? <laughs> ja, nee, je, je stem klinkt een beetje, maar het kan ook zijn door de lijn. Het oh. klinkt een beetje, een beetje gebroken, maar uh, oh, ik, ik nou. denk die is weer uitgeweest. denk ik oh, bij nee? jou. Maar nee. <laughs> Was het maar zo'n fake Filimon? Ja, dat uh, denk ik ook wel als ik hier op zaterdag zit. <laughs> nee hoor, nee, dat doe ik met heel veel plezier. Hé, hey, Petit, uh, blijf hangen, dan uh, kom ik zo bij je terug. Oké, okay, tot zo. Egon Sibrandi op het tropische Curaçao, goeienacht. Hé, hey, hallo, goeienacht. Uh, jij hebt de koning en de koningin als goed gezien, want die waren natuurlijk in de Caribbean. Jazeker, ze waren anderhalve dag, genoeg. nou twee dagen op het eiland, en ik ben er uh, als uh, echte persman achteraan gehobbeld. En heb je ze gesproken? Heb je ze weer iets kunnen vragen? Nee, dat, is, dat mag niet. Dat hoort niet. Dat nee, dat nee, uh, moet je gewoon heb doen. Je, ik heb, ik heb, ja, dat, heb je gezien wat er op Roeba gebeurd is? Nee? Nee. Oh, nou, dat was een Argentijnse reporter die dacht. Nou, weet je wat, ik steek gewoon mijn hand even uit met mijn microfoon naar Maxima. En oh, ik denk, ja, ja. Ik wil ze dan wel antwoord geven? En toen was de koning hemzelf aardig om te zeggen van nee, sorry meneer, maar dat gaan we even niet doen. Nee, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik, heb wel ik heb wel een keer een, een, een vraag gestel, gesteld of het nog spannend was met uh, Willem in bed. En daar gaf ze wel antwoord op. Dus... Hij ja, was heel ja, ja je, je moet het gewoon proberen. Je moet het wel een keer proberen. Nou, nee, goed. maar ik heb hem wel een handje gegeven en ik, het, was, het was leuk om erbij te zijn. En, uh, nou, Respect over de koning, hij heeft het goed gedaan hier op Tantillen. Ja, ja, want hij, hij had ook nog een feest met DJ Chucky, hè? Uh, hij had een feest met DJ Chucky op ja. een Roeba, ja, en, uh, ja. Hij is helemaal hip. Nou, helemaal hip. Uh, blijf hangen, dan gaan we het hebben over, uh, over discriminatie en, uh, en over taal. Ik ben benieuwd wat, uh, okay. hoe dat hoe tegenaan wordt gekeken op, op Curaçao, met name discriminatie natuurlijk. Tot zo. Ja. Wotboilers ja. in Brazilië, goeienacht. Hallo, goeienacht. Jij uh, was een werkvisum aan het regelen? Ja, ik ben een uh, werkvisum aan het regelen en het wordt nogal een, een hoofdpijndossier, heb ik het idee. Ah, nee. Maar, ja, ja, ja. Nou, ik ben nou op een toeristenvisum in, uh, in Brazilië. En uh, Brazilië is hetzelfde: als je het land ingaat, dan krijg je 90 dagen. Dan mag je gewoon lekker vakantie vieren of wat dan ook. Ja. Uh, na afloop van die 90 dagen moet je eigenlijk om weer opnieuw 90 dagen te krijgen, moet je 90 dagen het land uit. Mm -hmm. En daar ben ik eigenlijk uh, gisteren pas achter gekomen. Dus uh, oh. gelukkig ik heb mijn werkgever al verschillende procedures in gang gezet. Maar ik merk nou dat uh, ik ben ik, met tussen kerst en oud en nieuw ben ik in Nederland een weekje. Mm -hmm. En dan zou ik eigenlijk een, uh, een visum moeten gaan ophalen op de Braziliaanse uh, in volgens mij in Rotterdam. Alleen uh, ja, ik ben bang dat het uh, consument dan eigenlijk dicht is. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Oh. Maar je klinkt toch dus, uh, niet echt heel gestrest. Uh, ja. Ik kan natuurlijk wel, want ik, ik heb net uh, half december lopen mijn uh, 90 dagen af ongeveer. Dus ja. uh, ik kan al ook nog voor kiezen om dan een weekje nog naar het buitenland te gaan begin december. Om dan nog wat uh, in ieder geval als ik terugkom in Brazilië na kerst en, oud en nieuw, dat ik dan nog in ieder geval het land inkom. Dus uh, dat moet ik allemaal even gaan uitzoeken. Ja, maar je klinkt nog niet heel gestrest. Dus je hebt wel geloof nee, dat alles wel nee, goed ja, komt? Nee, uiteindelijk, nou ja, uiteindelijk komt alles wel goed. Oké, okay. mooie instelling. Ja. Hé, hey, Wolf, blijf hangen. We gaan het over uh, discriminatie hebben zometeen. Ja, doen we. Tot zo. Tot zo. Dan gaan wij naar uh, een hit eigenlijk van de Rolling Stones. Maar zij uh, had er in 1964 een hit mee. Mary and a Faithful. Met het prachtige, prachtige, prachtige nummer Asturce Cobay. The evening of the day I sit and watch the children play Smiling faces I Even wat foto's te kijken van hoe ze er vroeger uitzag. Dit was niet die, die oude versie van 1964. Maar op het moment dat zij hier een hit mee scoorde in 1964... zag zij er wel echt wonder, wonder, wonder mooi schoon uit. En uh, kon ze ook nog prachtig zingen. Marianne Faithful met Astiers Kobay. Radio in. Radio in. De wereld van Philemon. Ja, er was deze week veel commotie rondom Gordon. Het ging over uitspraken die hij deed in het programma, in het RTL4-programma Hollands Kat Talent. Laten we er even naar luisteren. Hallo. Hi. Welkom. Dank u. You. Wat is name? naam? Mijn naam is Xiao Wan. Oh, dat is oké. En wat gaan jullie zingen? Ik ga zingen in de opera-area opera? Oh, wow. Which number are you singing? Nummer 39 with rice? Ja, en dat ging nog even zo door. Uh, nou het eerste gehoor, misschien onschuldige grapjes. Maar uh, in Amerika spraken ze er echt schande van. En in China ook. En we was het op een gegeven moment echt op de voorpagina van de kranten te lezen. Dat uh, ja, de mensen het echt niet vonden kunnen. Uh, Nederland weer uh, in het internationale nieuws wat betreft discriminatie. Want we hadden natuurlijk ook al die Zwarte Piet-discussie. Uh, dat deed ons afvragen hoe, hoe zit het met discriminatie in het buitenland? Uh, hebben ze daar ook dit soort uh, zaken? Of uh, ja, zijn mensen daar uh, veel minder scherp wat betreft uh, grappen maken over buitenlandse mensen? Uh, dat ga ik het komende half uur uitzoeken. En ik begin mijn zoektocht in Amerika. Daar zit uh, Raymond Kranenburg. Goedenacht nogmaals. Hé, hey, goeienacht. Getrouwd met een Amerikaanse en werkzaam bij een softwarebedrijf in het ja. uh, Californische Arroyo Grande. Uh, wordt er in Amerika uh, veel gediscrimineerd? Uh, nou ja goed, ze proberen natuurlijk het idee hoog te houden dat hier geen discriminatie is. Maar ja, regelmatig komen er wel beroemdheden die betrapt worden met uh, racial slurs. Uh, ze zijn er wel heel scherp net, op hè? Oh, absoluut. Uh, op het moment dat je uh, gepakt wordt, dan, uh, tenminste gepakt. Op het moment dat je opgemerkt wordt dat je dat doet. als een beroemdheid. dan, um, ja, dan moet je dus zoveel je excuses gaan aanbieden. en dan ga je langs de talkshows. en je gaat bij allerlei verenigingen langs. Uh, die degene die je beledigd hebt, zeg maar beschermen. en uh, sorry, sorry. En ja, je hoopt dat je carrière uh, het overleeft. Ja, want als je het woord neger bijvoorbeeld al zegt. dan, dan hang je echt, hè, bijna? Oh ja, dat is absoluut niet. Uh, het, het, het is echt lachen als ik op mijn werk dat uitlegt van, nou, Nederland, ja dan neger wordt het normaal gebruikt dan hier en ja dan hebben ze gezegd, het kan echt niet dat is echt raar, dat snappen ze dus echt niet nee, maar aan de andere kant merk je wel dat er racisme is oh, absoluut, ja het, um, um, het, het vreemde is, het, tenminste racisme en ik heb er vanochtend ook met mijn moeder even over gehad um, er, het is heel snel racisme hier, ik heb bijvoorbeeld, heb ik een collega die, uh, ja, voor, voor mij Mexicaans is, hij heet Sergio Hernandez uh, hij ziet er Mexicaans uit, spraat vloeiend Spaans. En op een gegeven moment hebben we het over voetbal. En ik zeg: Zo, welke Mexicaanse kip vind je cool en dit en dat? En um, hij zei, Ja, ik ben geen Mexicaan. Ik zo, uh, ja, Jawel toch? Hij zo: Nee, ik ben Amerikaan en uh, je mag me geen Amerikaan noemen. En wat, dan, hij werd echt helemaal boos. En ik. Uh, Oké, okay. ik had dat echt dus helemaal niet door, maar hier in, in Amerika, als je maar, je kan iemand niet veroordelen op een karaktertrek of, of een eigenschap van hem. En dat heel ver van waar hij vandaan komt, wat zijn geloof is, maar ook zijn lengte, bij wijze van spreken. Of, of die blind is of niet. Als, als, je, als je zegt van ja, deze um, mini, wat is het, deze dwerg heeft de, de dinges overvallen, de, de, de 7-Eleven overvallen. Dan is dat racisme, want het gaat er niet om dat het een terug is. Het is gewoon een persoon die dat gedaan heeft die toevallig kort is. Er zit natuurlijk wel iets in. Uh, ja, nee, ik snap het ook wel. Ik, ik begrijp nu ook veel meer... Het, het heeft me tien jaar geduurd, maar het, het, het, het, ik snap nu wel veel beter wat ze bedoelen. En, en als ik nu terugkijk naar Nederland, denk ik... Ja, Nederland is een racistisch volkje. Ja, Waar? en er wordt ook heel vaak gezegd van... Ja, een Marokkaan heeft, uh, heeft de supermarkt ja. overgevallen, bijvoorbeeld... Ja, maar wat het verschil eigenlijk... wel weer is... is ja. dat als je hier in Amerika... Uh, uh, Amerika of, uh, wat is het, mensen die naar Amerika komen... willen echt Amerikaan worden. Zelfs als ze hier niet geboren zijn. En in Nederland, derde generatie Marokkanen... noemen zich nog steeds Marokkaan. Dus ja. ik kan me ook wel voorstellen... dat als jij je afschildert als ik ben anders dan jullie... ja, dat je ook anders benoemd wordt door jullie. Ja. En, en dat is hier dus een stuk minder. Maar ze zijn hier wel veel harder mee. En veel, veel... Meer van dit kan echt niet, maar het gebeurt absoluut wel. Ik maar zo'n waarom... jongen die je aansprak omdat je dacht dat hij Mexicaans was, ik vind het dan ook wel gek dat hij boos is. Omdat het gaat er natuurlijk uiteindelijk om of je het racistisch bedoelt, ja of nee. Nee, dat, dat vind ik dus ook. Als je kwaad in de zin hebt. Ja, nee, nee, absoluut. En dat zien ze hier niet. Het is zo van, ja, jij gebruikt een karakteristiek van een persoon om aan te duiden dat hij iets doet en, en dat hoeft niet. Je, het is een persoon en dat is het. Ja, ja, ja. En is het nu ja, wel goed, goed gekomen met de jongen? Die oh handen? ja, we oh, praten okay. gewoon. En ik, ik, ik leer ook wel door, door de tijd. Hey, maar aan de andere kant ben ik ook nog... Ik, kan, ik, ik weet zeker dat er mensen zijn op mijn werk die denken dat ik een racist ben. Op de gewoon omdat ik Nederlander ben en de manier waarop ik over dingen praat. en Zelfs omdat ik Sinterklaas leuk vind. Ik bedoel, ja, nou ja goed, dat <laughs> zei zo. Ja, ja, daar kan je mee leven. Nou Raymond, ja. uh, dankjewel. We gaan het zo meteen nog even over, uh, over taal. Is het goed, ja. Taal vind ik leuk. Ja, nou, dat uh, komt goed uit. Daar uh, kunnen we het lang over hebben. Dij hangen, tot zo. En een petit in China, goeienacht. Hey, Simon. Je hebt je eigen fietsbedrijfje al daar. Je gaat uh, met uh, toeristen door Shanghai heen om ze Shanghai op, uh, vanaf de fiets te laten zien, eigenlijk. Uh, ja. uh, hebben jullie, heb jij in China iets uh, meegekregen van de Gordon Rail? Zeker. Um, Gordon mag trots zijn, hij heeft, uh, hij heeft het nieuws gehaald in China. <laughs> Maar, nee, eh, mee, maar, maar is het echt omdat jij daar gezocht hebt of was het echt groots in het nieuws? Nee, het kwam, nou, je, hebt soort, je hebt twee soorten nieuws, zeg maar. Nou, je hebt natuurlijk gewoon het, wat hier door de staat gecontroleerd wordt. En uh, dat is allemaal, ja, dat is maar net wat, uh, wat opkomt. Maar je hebt zo'n soort van underground uh, nieuws. En, en dat had het een paar dagen geleden al. Dus het is ook echt doorgebroken in, in, in, uh, ja, in, in het nieuws, dat door de staat gecontroleerd. Ja, en de Chinezen waren boos. Toch? Nou, nou, schuldig. Maar dat is, dat is heel erg des, des Chinees. Um, uh, dat doen wij rare buitenland, rare dingen. En dan, dan schudden ze een beetje hun hoofd. En dan, uh, dan denken ze daar het zijn van. Uh, ze, zijn, ze zijn niet zo boos, want ze gewoon denken van van, ah, na. Je, lijn is, uitland, Ellen, je ja. lijn is echt heel slecht. Kun je misschien iets meer uit het raam lopen? Ik weet echt niet hoe we dat kunnen ah, lossen. Het raam gaan. <laughs> Ik sta al bij het raam, oh nee. Uh. Ja. Nou, nu gaat het wel weer, erg. geloof ik. Okay. Maar ze reageerde onverschillig dus. Zeg, sorry. Niet ze ze reageerde onverschillig. Ja, ze reageerde heel, heel onverschillig, inderdaad. Ja. En zijn ze zelf racistisch? Ja, heel erg. Naar Echt, wie? Heel erg. Naar jou? Is alleen maar naar mij. Nee, naar, naar alles en iedereen. Naar alles wat niet Chinees is. Uh, dat, is dat is gewoon niet zo goed. China en de Chinezen, dat staat van op nummer 1 en al het andere komt daaronder. Komt daar um, ze laten het niet zo merken, dus je, je merkt het niet, je hoort het niet als je gewoon op straat loopt, je hoort niet nageroepen of, of zoiets, maar um, ja, het dit, dit, dit, dit is gewoon minder. Ja. Chinezen, maar merk jij persoonlijk, mee. heb je er als persoonlijk ook last van? Last is een groot woord, maar je krijgt wel inderdaad um, als je in zaken, in gesprekken, in meetings zit um, en, en, en het gaat om iets en iets moet echt beslist worden en hebt een, een, ik, ik persoonlijk heb een duidelijke andere mening over dingen die, die besloten moeten worden en, en de Chinezen die tegenover mij zitten denken daar op een andere manier over, dan is het heel snel inderdaad van ach, maar dat begrijp jij niet want jij bent een buitenlander ah, ja, en dat ja. zal jij nooit begrijpen. Ja, ja, ja, Dus, dus niet je op een, een vervelende, al, vervelende manier? Maar, nee, maar dan word je wel buitengesloten natuurlijk. Ja, dat is het inderdaad. Het is dus niet op een vervelende manier. Je wordt niet nageroepen op straat, maar het is hetzelfde als nu met, met woorden. Weet je, als dat, als dat andersom zou gebeuren, als er hier in, in China een Chinese vervelende opmerking over Nederland zou maken, dan zouden wij in Nederland allemaal oh, wat erg en dat kunnen ze niet maken en dat kunnen ze niet doen en noem maar op. Maar hier is het meer zo'n ach, die gekke buitenlanders, naam, maar die weten niet beter joh, die zijn zover nog niet. Dat ja. is een beetje het idee. Ja. Uh, we gaan het zo meteen over heel iets anders hebben, namelijk over taal, Chinese taal. Spreek je eigenlijk al Chinees? Ja, best Maar dat wil ik zo meteen wel een stukje van de horen. En een Empathie, blijft hangen. Kom ik zo bij je terug. De feitjes over discriminatie uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Amerika moesten donkere Amerikanen tot 1964 gebruik maken van andere plekken dan blanke Amerikanen. Zo moesten ze naar andere restaurants, toiletten en scholen. In enkele staten was het zelfs verboden voor een zwarte om met een blanke te trouwen. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat glashelder dat discriminatie verboden is. Er staat het volgende. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. In Zuid-Afrika bestond ongeveer een halve eeuw lang de apartheid. De blanke regering daar had van 1948 tot 1994 een strikte rassenscheiding. Zo mocht de zwarte bevolking niet op bepaalde plekken wonen of werken. De wereld van Filemon. Dan gaan wij naar het tropische Curaçao waar Egon Brandy DJ is bij Dolfijn FM. Goedenacht. Hey, goedenacht. Uh, ik wil het niet te lang over hebben, want er is al zoveel over gezegd. Maar die, die Zwarte Piet discussie, werd die ook op Curaçao gevoerd? Uh, ja, maar we hebben er eigenlijk een beetje om gelachen... Want... Um, ...die discussie uh, geldt hier eigenlijk uh, niet. We hebben eigenlijk voornamelijk het erover gehad... ...dat het zo grappig is dat er in Nederlandse druk over wordt gedaan... ...terwijl we hier er eigenlijk al, al een paar stappen verder in zijn. Want? Vertel. Nou, nou ten, ten eerste is het, vind ik uh, de basis wel grappig... ...dat je natuurlijk gewoon hier heel veel... Uh, uh, ...er wordt heel veel Sinterklaas gevierd... ...en nu het Sinterklaas dat is... je dus dat heel veel geswingte Zwarte pieten ...die met heel veel plezier Zwarte Piet zijn. <lacht> en dat zijn dan... Mensen die, die donkere huidskleur hebben en zichzelf extra zwart maken en rode lippen maken om dan lekker pieten te kunnen zijn. Maar ze hebben daar, daar helemaal geen problemen mee? Ja, Natuurlijk hebben we ook wel de discussie, dat is heel klein in principe. Nee, niet echt, nee. We hebben eigenlijk voornamelijk gelachen om Nederland. <laughs> nou, wat grappig. En we hebben dus sinds, sinds twee jaar of drie jaar hebben we nu uh, beide zwarte pieten die aankomen bij de officiële aankomst op Curaçao, uh, gekleurde pieten. Oh ja. En het verhaal is dan dat de stoomboot is onder de regenboog doorgevaren. En daardoor zijn er een paar pieten die aan dek stonden hebben een kleur gekregen. Dat komt eigenlijk uit het uh, Sinterklaasjournaal. Maar te, en toen dacht ik, oh, dit is een goede verhaallijn. Die, die moet je doorzetten. Maar toen uh, hebben ze het weer gedaan dat die zwarte pieten dan toch weer gewoon zwart werden. Terwijl ze hadden ja. het op dat moment hadden ze het gewoon zo kunnen laten. Ja, natuurlijk. Wij hebben dat. En het, zijn, het zijn niet heel veel, maar ze gaan er dus steeds wat... Wat ze doen? Dus ze denken er echt wel over na. Ja. Er zijn, maar als er honderd pieten zijn, zijn er 20 of 30 gekleurd en er is gewoon zwart. Dat gaat, het gaat, natuurlijk verdwijnen. De zwarte piet. Op een dag denk ik, denk ik dat het onhoudbaar wordt. Ja, ja denk, ik denk ik ook. Wel. Denk ik ook. Echt. En wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Ja. Als ik dan mensen op het Mali-veld echt heel driftig hoor protesteren dat de zwarte piet moet blijven staan, denk ik jij, jongens, wat, wat, wat is er aan de hand? Dan maakt het nou uit? Of ze het, het allemaal paars zijn of roze, of het maakt er geen hol uit? Over 25 jaar weet we allemaal niet beter, joh. En dan zeggen we, hoe ja, hadden we zwart ja. en echt ja, waar? En die, ja. Die, ja, helemaal zwart <laughs> waren. Wow. Hey, uh, wordt er uh, op uh, Curaçao gediscrimineerd? Ja, best wel. En wie discrimineert wie? Nou, ook zoals het uitkomt. Uh, kijk, ja, je hebt natuurlijk verschillende uh, uh, uh, bevolkingsgroepen op het eiland. Ja. Uh, Nederlanders en uh, blanke blank Nederlanders, Europese Nederlanders zoals dat dan heet, en en, en uh, Daar wil. En je gaat over het algemeen gaat het goed samen, maar ja, natuurlijk kom ik wel eens in een winkel en voel ik en hoor ik en merk ik dat ik gewoon even niet gewend ben op dat moment daar. En nee. uh, ja, dan, dan dan, dan word ik echt wel gediscrimineerd. Dan Hoe dan is dat dan? Kijk van. ze je dan op een bepaalde manier aan? Of zeggen ze ook echt iets? Ja, kijk, het zit misschien mooi uit te leggen aan het woord, aan het woord de makamba. Dat is, hè, dat, dat is van oudsher een woord wat gebruikt wordt voor een, een blanke Nederlander. Um, dat kan op een vrij vriendelijke manier uitgesproken worden. Zo van, nou ja, goed, jij bent een makamba, je bent een, een, een witte Nederlander en, en, en, en ik niet. Dat, dan is het niet zo erg, maar je kan het ook op een hele vieze manier uitspreken. En dan is het wel echt een, echt een scheldwoord. ja. Ja, want het is natuurlijk altijd wel een beetje een rare situatie daar, omdat natuurlijk de meeste blanken waren ooit uh, de baas over de slaven en, en de meeste donkere mensen waren ooit slaven. Ja, dat klopt. En dat, en, en, en, en dat is niet meer zo, maar ja, weet je, er zijn nog steeds heel veel ingewikkelde situaties te bedenken. Weet je, dat veel kursauna's voelen zich geïmpo ge of, ja, geïmponeerd door een, door een blanke Nederlander die, hè, die zich een beetje... Uh, ...draagt en een beetje een grote mond heeft... ...en dan ja, kunnen ze van onder indruk zijn... ...en door dan beschikken ...kunnen ze wel discrimineren, ja. ja. want ongeveer 1 vijfde van het eiland... ...is in bezit van één man, toch? Ja, dat, is, dat, dat klopt, ja. Maar ja, dat is verder, daar heeft niemand moeite mee. Dat is gewoon een stukje praktische invulling... zoals er ooit gegaan is. Oh, ik kan me wel voorstellen... ...dat als er één iemand... ...en die zo'n blank gewoon een heel stuk van het eiland heeft... ...dat je dan zegt... Nou dat... ja, maar... Maar dat is, zeg maar, dat is een, een, een, een, wat je noemt een blanke kurosaunaar. Dus het is wel een, een, een, echt een blanke man. Maar hij, hij is hier geboren en volgens mij zijn ouders ook. En misschien zijn grootouders of daarvoor zijn ooit heen gekomen. Ja. Wat wel heel apart is, dat ik zeg maar. De, de, de blanke kurosaunaar, die discrimineert oh, het hardst. Naar de kurosaunaar. Dat, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar dit, dat, dat zijn dus kurosaunaars zeg maar, uh, die hier geboren zijn. Soms al twee, drie generaties. Maar toch. Weet je, een, een soort, soort Nederlandse, Europese opvoeding hebben gekregen. En die durven vrij hard uit te spreken um, ja, als we het, als het over dingen uh, niet eens zijn of zo. Als de mensen uh, lui of langzaam vinden, weet je Ja. Ja, en, en, en dat komt dan wel echt voort uit het slavenverleden, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. het is ook een beetje een soort van, wij mogen het zeggen, want wij zijn zelf ook puur Dus dan durven we het wel harder te zeggen. Kijk, je zal mij nooit horen zeggen. Want ik ben... Ik ben hier te gast en ook al woon ik hier 20 jaar, ik vind nog steeds wel dat ik een, een Europese Nederlander ben en het is niet, ik, ik zal me nu niet aan wagen om, om te gaan discrimineren. Nee, ik begrijp het, ik begrijp het. Maar, uh, maar wat betreft de Zwarte Piet, dus, uh, zijn jullie dus eigenlijk wel veel verder mee? Er wordt echt vreden dat er zijn zoveel mensen zo hard omgelachen en ik Vandaag zag ik het nog ik, ik, ik, ik was gaan het rijden en er zijn nu heel veel van die Sinterklaasfeesten en dan dat ja, is een pick-up en er zitten dan 15 pieten achterin. En dat is dan geweldig om te zien. En dan denk ik, ja, weet je, dat zijn gewoon curaçao die, die, die maken zich extra zwart en die gaan ook de straat op. En die gaan gewoon zwart Piet spelen. Dat is ook heerlijk. Mooi om te horen. Dankjewel, egelsie brandy En het blijft nog even hangen, want we gaan het zo meteen nog even hebben over taal op, uh, op ja. Curaçao. Tot zo. Dan gaan wij naar Brazilië, naar Wold Bodewest. Goedenacht. Ja, nacht. Met de uh, bagagebandmedewerker al daar. Uh, ja. In, in, in, wordt er in Brazilië nog gediscrimineerd? Er wordt gediscrimineerd. Um, het, is, uh, het is zo, de, de, om even een korte intro te geven. Brazilië is natuurlijk een uh, beetje een smeltkoers van, uh, van allerlei soorten mensen. Hè. Je hebt van allerlei, uh, allerlei kleuren, allerlei verschillende, uh, ja, verschillende achtergronden, allerlei verschillende rassen eigenlijk. Uh -huh. Dus uh, je hebt ook hele blanke Brazilianen, maar ook hele donkere Brazilianen. Eigenlijk, uh, op mijn werk merk ik dat, dat ook. Dat van alles nog wat. Daar merk je eigenlijk niks van, dat, uh, dat er gediscrimineerd uh, wordt. Maar ik weet wel dat er uh, met de huidige, uh, huidige regering is er toch wel uh, heel veel werk gemaakt... om allerlei antidiscriminatiewerken uh, wetten meer op de volgende te zetten. Want wie, ook, wie, wie uh, discrimineert wie voornamelijk? Wat zeg je, erop? Wie discrimineert wie voornamelijk? Nou, het is eh, voornamelijk eh, rijken tegen de armen. Ik heb niet echt het idee dat, eh, dat huiskleur van belang is bij discriminatie, maar het gaat echt meer de rijken tegen de armen. Dus eh, de arme mensen, eh, die hebben over het algemeen wat eh, die, die, die maken gebruik van publieke scholen. Dus die, en publieke scholen staan niet echt goed bekend. Of tenminste, het, het, het niveau van, uh, van, school, van scholing en van educatie is daar echt wat, uh, wat lager. Maar uh, het is wel zo dat de huidige regering allemaal wetten heeft gemaakt en al programma's heeft opgesteld om die arme mensen ook uh, ja, meer en de maatschappij uh, meer kansen te laten geven. Maar is het dus wel meer, zo dat, uh, zoals in Argentinië, dat de, de, de, de witste mensen ook het rijk zijn? Uh, nou, dat heb ik nog niet echt uh, hier gezien. Het zou goed kunnen hoor, ik weet het niet. Daar weet ik eigenlijk nog te weinig van. Ja. Ja. Maar ik weet wel dat het algemeen, uh, nou goed, uh, de, het verschil tussen arm en rijk in Brazilië is ontzettend groot. Het, uh, Brazilië is een, uh, is een hele grote economische macht. Het uh, wordt tot de grote, tot grote vijf, geloof ik, van de wereld op dit moment. Zeker wat economische groei. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar, uh, die daar geen graintje van mee kunnen pikken. Nee. Goed. En daar zijn allerlei programma's. Voor opgezet om die mensen wel te kunnen laten participeren. Ook op universiteiten, bijvoorbeeld. Die moeten ook een bepaald aantal plekken of opleidingsplekken voor studenten reserveren. voor studenten die een, die een opleiding hebben gehad, die een diploma hebben gehaald op een publieke school. Dus niet om een uh, private school, waar op het algemeen uh, het, de, het scholingsniveau een stuk hoger ligt. En daarnaast komt ook nog, uh, daarbij komt nog kijken, uh, de raciale verhoudingen in iedere deelstaat. Hè. Bra Bra Bra Bra Brazilië is eigenlijk te vergelijken met de Verenigde Staten. Heel veel deelstaten, met een hele grote autonomie. En universiteiten die zijn echt verplicht om op basis van, uh, ook op basis van een beetje de, de etnische achtergrond, van mensen plekken te reserveren. Plekken vrij te houden voor studenten. En voel je... dus dat, ja, dat is een soort van positieve maar discriminatie. Ja, en voel je jezelf als gediscrimineerd? Nee, ik voel mezelf niet gediscrimineerd, maar af en toe voel ik me wel een beetje een vreemde eend erbij, omdat ik <laughs> uh, ik ben lang, blond en blauwe ogen. Oh ja. En uh, ik heb door uh, verschillende mensen me laten waarschuwen dat de Braziliaanse vrouwen daar uh, van houden. Oh, Oké. Okay. Nou, ja, <laughs> dus uh, geen verkeerde plaatsen. Ik weet niet wat, uh, maar goed, ik val ik val dan wel op, zal ik maar zeggen. Ja, maar het is niet dat je daarvoor uh, daardoor uitgelachen wordt. Nee, ik word niet uitgelachen, nee. Het gaat meer over, uh, over uitspraken en dat soort dingen allemaal. Wat foutjes die ik maak. Ja. Daar kunnen we het dadelijk nog over hebben met taal. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou, mooi bruggetje. Dan ja. zit je zo. Ik spreek je zo. Dan gaan Tot we het over taal. Tot zo. Dan gaan wij naar uh, een singer-songwriter met een prachtige stem. Ed Sheeran met Icy Fire. Oh, Misty of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls And should this sky be filled with fire and smoke Keep watching over during the sun.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 Keren met. En nu verspringt mijn scherm met uh, Icy Fire, zo heet dat nummer natuurlijk. Hij zegt, zingt het ook heel erg vaak. Kario 1, Filemon N BNN. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar Caboche Hans Theo, die speelt met taal. Stop, watch. <laughs> eh? Dat zijn de mooiste woorden die er zijn. Nee, dat is uh, schilderij. Dat is ook zo'n woord. Schilderij. <lacht> of uh, foto. Foto. Oh. <lacht> Heerlijk, spelen met taal. Dat vind ik zo leuk. Bijvoorbeeld, je doet een uurwerk. Doe je in de blender. Dat is al, al schipen. Maar dat doe je hem dus in. En dan drink je het op. Wat hoor je dan? Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. Ha. Heel flauw natuurlijk, Hans Steeuwen. Um, selfie, dat is het Britse woord van het jaar geworden. Uh, dat is door de makers van het Oxford woordenboek uitgeroepen... ...tot het mooiste, leukste en het meest vernieuwende woord van 2013. En dat deed ons afvragen... Uh, Komen er in het land waar de, onze correspondenten van daar komen, komen daar ook veel nieuwe woorden bij in een jaar? En hoe gaan ze eigenlijk überhaupt om met de taal? Want ja, je gaat in een ander land wonen, maar dat brengt ook meestal een andere taal met zich mee. Remon Kranenburg in Amerika, goedenacht nogmaals. Hallo? Nou, laten we naar Petit gaan. Hallo Petit, goedenacht. Ben jij er wel? Hoi Simon, ja ik ben er wel. Gelukkig. Uh, je staat uh, bij het raam? Ik sta bij het raam, hoor je, je me? Bent, ja, je bent heel goed te horen. Allemaal hey, oh, to, gelukkig. Toen jij naar China ging, sprak je toen al Chinees? Nee, geen woord. Geen woord? Dat nee. uh, waren wel moeilijke eerste weken dan, toch, of niet? <laughs> ja, dat is, is heel lastig. Het is een taal die uh, nul raakvlakken heeft in de talen die je al kent. En ik, ik sprak uh, gewoon je al uh, Engels, Duits, Frans, de, de, de, de, de middelbare schooltalen. En die sprak ik prima. En dan kom je in China en ben je heel graag die taal leren. En ja, er valt, er valt geen touw. wat was het nou, weg. Maar je had niet een beetje uh, Chinese les al gehad hier? En nee, in Nederland niet. Ik ben er, uiteindelijk, ik ben er na een paar weken, maanden hiermee begonnen. En, um, en, en dat heeft heel lang geduurd. En ik heb een paar jaar, twee jaar geleden nog les gehad in, in schrijven ook erbij. En dat heeft wat meer zoden aan de dijk gezet. Maar nog steeds ben ik verre van vloeiend. Ik kan me redden. Ik kan me prima redden. Mm -hmm. Maar ik ben verre van vloeiend. Ja. En komen er uh, in, het, uh, in het Chinees ook uh, woorden bij? Ja. Dat, uh, het komt vooral door, door internetgebruik. Dat is eigenlijk een beetje ook waar, waar selfie eigenlijk... Ja, zijn. selfie heb ik mij helemaal niet uitgelegd. Dat is een foto die je van jezelf maakt met je smartphone. Ja, Nou, we, hebben de, we, hebben, we maken ze allemaal, toch? Ja, zeker. Zeker. Ik wou zeggen, ik wil helemaal niet zeggen dat je het niet doet. We maken ze allemaal. Ja, nee, ik maak ze ook wel eens. Um. <laughs> ze gaan er ook helemaal en, niet voor. En hier... Nee, al gelukkig. Um, hier gaan ze zich ook niet voor zelf verzogen. Dat is een ander onderwerp. Nee, het, komt, het, het, het gebeurt wel. Um, um, en dan is het inderdaad, uh, op internet komt het, uh, uh, ontstaat het meestal. En het zijn, het zijn vaak woorden die ergens, ergens anders naar klinken, zeg maar. Of woorden die, die totaal uh, niet gerelateerd zijn aan wat ze uiteindelijk gaan betekenen. Dus Het, het meest recente voorbeeld daarvan is um, een newbie. En newbie uh, zijn twee karakters. Nou, het ene karakter betekent uh, koe En het andere karakter betekent. Uh, ja, betekent ook echt kut. Gewoon. Dus koeienkut kut, zeg je dan. <lacht> maar dat wordt dan verwoorden in, in heel cool. Dus iets wat, wat heel erg newbie is, is heel cool. <lacht> ja, maar dat is <lacht> eigenlijk. Nou, het is ontzettend koeie kut, zeg je dan? <lacht> ja, en ja, dat is dan heel gaaf. <lacht> ja, ik heb een nieuwe telefoon, zo'n is helemaal koeienkut. kut. Ja, goede kut. Nou, dan is het dus heel leuk. En selfie, hoe je, is daar ook een woord voor in het Chinees? Uh, niet dat ik weet. Ik denk ook niet dat ze daar een woord voor nodig hebben. Want ze doen het zoveel dat het, dan, dat het niet eens meer uitgelegd hoeft te worden. Nee, dat, dat je meer een bijzonder ik, ik woord hebt als je een foto uh, van iemand anders maakt. Ja, ja inderdaad. Ik denk dat de, de, dat de Chinezen zijn begonnen met de selfie en de rest van de, het is dan Ja, en zijn er uh, veel Amerikaanse of Engelse woorden in het Chinees? Engelstalig nee, worden niet. nee, en dat maakt het ook zo lastig, nee, helemaal niet. Weet je, dan kom je aan en dan denk je van nou even wat eten. Ga ik dan naar de McDonald's? Zelfs de McDonald's heeft een ander woord, want dat kan natuurlijk ook niet anders, want ze moeten het in, hun, in hun taal kunnen schrijven. Ja, ja, maar het is niet, maar het is niet dus zo, zo dat, zoals in, in Nederland, anders. dat omdat er hippe dingen uit Amerika komen, dat die dan ook zo genoemd worden in, in China, omdat dat hip klinkt. Nou, jawel. Um, Sneakers nou, dat is, dat bijvoorbeeld. Dan. Maar dan, dan, wordt het nee, maar dan wordt het fonetisch vertaald. Dus McDonald's is, is mai dan lauw. En dat, dat klinkt dan een beetje zoals McDonald's, als je het snel uitspreekt, denk ik. Uh, maar je moet het altijd nog kunnen schrijven in hun karakter. Dus het moet, het moet eerst kloppen in hun alfabet, zeg maar. Maar het is ook niet Net... stoer als je jong bent dat je sommige Amerikaanse woorden kent. Ja, wel een beetje. En je merkt ook wel met, met, met liedjes dat dan, weet je wel, met de nummer, Chinese nummers die geschreven worden, popnummers. dan, dan is er dan heel heel hele Chinees. en dan staat er ergens dus door oh baby. Dat vinden ze dan wel allemaal heel gaaf. <laughs> maar, um, en dat, ze gebruiken er in hun spreektaal ook wel eens tussendoor, maar echt heel weinig. Ja, en de muziek, want je, je hebt waarschijnlijk wel veel Engelstalige nummers, toch op de radio? Nee, het is China, dus uh, um, als je Chinese radio gaat luisteren, dan is het voornamelijk allemaal Chinees, Koreaans, Japans, maar niet, niet Engels, nee. Zoals bands als Coldplay of zo, dat hoor je daar niet, of uh, de Rolling Stones, weet nee, ik niet. Nee, oh nu. nee. Nee, oké. Okay. Nee. nee. Nee. En vertalen ze soms ook wel als liedjes, die, die dan wel bekend vertalen zijn? Dat vertalen heel veel. Wat ze wat bijvoorbeeld in, in, in, in, in uh, Frankrijk, vind ik wel heel grappig, doen ze dat heel vaak omdat ze daar zoveel procent Franstalig moeten laten horen op de radio. Gaan ze gewoon Engelstalige nummers gaan ze in het Frans vertalen. Bestaat dat daar ook? Nee, echt minder. Die obsessie die wij dat zeggen, hebben in het Westen met Amerika en met Engelstalig. Hebben zij gewoon die, niet? Um, nee, die hebben ze gewoon niet. Weet je, dat was wat, wat we eerder hadden we het over racisme. En toen zei ik ook al, de Chinezen staan daar gewoon. de Chinezen zien zichzelf als, wij zijn China en, en wij zijn Chinezen. En dat is, dat is echt... De max wat je kan halen in je leven, zeg maar. Ja. En ze doen het wel en ze luisteren er wel naar. Maar niet op, niet op zo'n soort van, ja, bij een obsessieve manier als bij het beste doen. En jij kan ondertussen Chinees, hè? Beetje, ja. Z nou, dan, dan sluiten we af. Zeg maar, goedenavond, Filemon. Dank je wel dat je me gebeld hebt. <laughs> Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot snel. <laughs> Oké, okay, doei. Remo Kranenburg in Amerika, goeienacht. Goeienacht. Ja, je hangt. We dachten al dat je kwijt was. Uh... Uh, ja, de telefoon hing op. Ja, dat, ja, dat goed. kan gebeuren. Hey, is, uh, is de Amerikaanse taal een taal die zich ontwikkelt? Um, ja, continu. Uh, een hele hoop nieuwe woorden komen uit natuurlijk tv-series en uh, internet en, en dat soort geheimen. Dus ja, dat, dat, ja, het ontwikkelt zich continu. Heb je voorbeelden van, van, van nieuwe... <laughs> Amerikaanse um, Nee, natuurlijk. Selfie. <laughs> uh, bromance is een uh, redelijk populaire tegenwoordig. Dingen als bling, hater, Wat is bromance? Een uh, bromance is een vriendschap tussen mannen die zeg maar vergelijkbaar is met de vriendschap die je met je vriendin hebt. Oh, oh gewoon. Oh, Oké, okay. gewoon homoseksuele romance. Nah, nou, niet, niet eens homoseksueel. Nee, oh. na, juist niet homoseksueel. Het is iets wat ik met een mannelijke vriend zou hebben. En dan niet seksueel. We gaan samen naar sportwedstrijden, we drinken een biertje in de bar, dat soort gein. Dat is gewoon vriendschap. Ja, um, ja maar meer... Um, ja, toch, toch... Je zegt het meer als een geintje, meer zo van... Uh, die gasten hebben een, een oh. romance going. Oh, ja, mijn vriendin zegt dat dat was als ik met een vriend in een keer weer heel veel omga. Oh, het is helemaal aanweer. ze. Ja, nee, absoluut. Datte. Oh ja, oké. Okay. een bromance. En de bling, wat is ja. de bling? Nou, bling is natuurlijk uh, alles wat uh, maar een beetje glimt en... Uh, oh ja, bling-bling. Ja, wat op diamanten lijkt, ja, ja, ja. Uh, maar vaak zijn het visies. Uh, vaak nep -diamanten. Wij noemen dat bling-bling. Bling-bling. Oh ja, hier is het gewoon bling. Oké. Okay. En een hater? Zij ook? Een hater, dat, Nou, dat, dat zijn dus mensen die uh, afgeven op uh, mensen die denken dat ze populair zijn. Of die echt populair zijn. Ik denk dat, uh, het is meer jaloezie, zeg maar. Ja, oh, ja. Haters, ja, dat lijkt wel goed. Oh, ja, en, en een guideliner? Uh, guyliner, dat is. Uh, ik weet niet, kennen jullie Adam Lambert in uh, Nederland? Hij uh, was een van je... de eerste homoseksuelen die openlijk op uh, idols was. Hey, ik ben een homo. En oh ja, ja, ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. heb ik op YouTube gezien, ja. Het dus, is een eyeliner voor mannen. <laughs> ik, ik heb wel op een gegeven moment een vriend in Amsterdam gehad. En die uh, liet het ook aanleggen. Maar die had niet door dat het een, uh, een, een tatoeage was. Dus die heeft nu voor de rest van zijn leven guyliner. Nee, dat is niet echt. <laughs> dit, is, dit, dit verhaal is niet echt waar. Is dat echt waar? Nee dat, is echt, nee, dat is een echt verhaal ja. Ja, die baalde er ook vreselijk van. Ik oh, <laughs> vond het erg leuk. Maar die ken jij ook echt? Ja, ja, ja Frank in ja, Frankie, een vriend van mij in Amsterdam. Oh, mijn goeie. Oh, die <laughs> komt, och, Oh. oh Hoe reageerde die? Wat een verhaal. Nou ja, goed, hij kwam echt thuis en had zoiets van nee, dat kan ik nog afkrijgen. Het duurt een paar weken, maar dan is het af. En wel was iets van, nee, dat is permanent. Het is permanente eyeliner. Uh, ja, ze weten het wel, ja. Ja, weet je wat het betekent? Nou, nee, ja, dat het blijft. <laughs> maar dat is, niet, dat is toch niet echt met een naald getatoeëerd? Nee, ik weet niet precies hoe ze het erop doen. Nee, ja, dus, uiteindelijk ja, gaat dat er aan wel aan. Een keer, kan het er wel afgaan, volgens mij. Ja, maar dat duurt een paar jaar. <laughs> <laughs> oh, die baalt, oh, die baalt. Maar de, Amerika ja, absoluut. Maar de taal uh, in Amerika, de, het Engels daar, dat ontwikkelt zich dus nog wel echt volop. Ja, maar je hebt natuurlijk ook een hoop import. Er komen natuurlijk continu mensen bij in Amerika uit allerlei verschillende landen. En een, een, een, hoop, um, um, taal wordt ook, een hoop woorden uit, uit, uit andere talen worden geaccepteerd in, in de Engelse taal. Um, je, het, het wordt meer gebruikt natuurlijk onder de bevolkingsgroepen zelf. We uh, hebben Mexicanen die hebben heel veel Latijns-Amerikaanse immigranten. Die, die mengen heel veel Spaans in het, in het Engels. Maar dat zie je dan weer niet zoveel veel onder, onder de, de Engelsen. Nee. Die Dan meer um, ja, de, gewoon de internet- en de, en de tv-taal, zeg maar, overnemen. Ja. Nou, we zouden hier echt enorm lang over kunnen praten. Op het eerste gezicht. Oh ja. Taal toen ik het thema zag, dacht ik, oh, de taal, dat wordt het moeilijkste. Maar dat blijkt eigenlijk uiteindelijk het, uh, bijna het leukste thema te zijn. Nou, jammer dat ik het al ja. af moet breken. Want uh, anders komen de andere mensen niet meer aan bod. En dat vind ik ook jammer. Ach. Ja, nee, absoluut. Ik spreek je snel weer dan. Ja, tot snel en een ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. En een goede dag daar. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over taal uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Het Oude Grieks is de oudste taal van Europa die is opgeschreven. Zo rond 1400 voor Christus. Wereldwijd is Mandarijn de meest gesproken taal in de wereld. Ongeveer 1120 miljoen mensen spreken de taal. Nederland staat op plaats 48. Ongeveer 20 miljoen mensen spreken wereldwijd de taal. Op Vanuatu, een eilandgroep in de stille Zuidzee, spreken ze de meeste talen. Op een inwonertal van 190.000 inwoners spreken ze meer dan 100 talen. India is het land met de meeste officiële talen, zo'n 15 stuks. De wereld van Filemon. Wij gaan verder over taal. En dat gaan we doen op Curaçao. Want daar zit Egon Brandy En die is DJ bij Dolfijn FM. Goedenacht nogmaals. Goedenacht. Spreek je eigenlijk papiermens? Ja, te, te slecht eigenlijk. Dat is wel de meest gebezigde taal daar toch? Ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon de taal die, die gesproken wordt. En uh, ja, ik, ik, ik heb er een soort van, van verklaring voor. En dat, dat, is, dat klinkt een beetje als een excuus. Maar te, uh, het moeilijke is dat iedereen spreekt. Goed, redelijk goed Nederlands. Goed tot redelijk goed. Dat komt omdat tot een aantal jaar terug alle scholen in het Nederlands waren. Dus je, je, was, uh, je werd als cursus altijd gedwongen om ook Nederlands te spreken, want op school leerde je dat gewoon goed. Ja. Um, en dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Want elke keer als ik in mijn best spaliments begin, dan vindt iemand hier vindt het ontzettend leuk om te laten blijken. Oh, maar ik spreek ook Nederlands hoor. Oh ja, en... ja. ja. Dan, dan, ja, dan geef je toch al snel op en denk je, nou ja, dan ga ik wel weer het Nederlands verder. Want hoe zit dat nu op de scholen? Wordt daar papiermens onderwezen? Ja, we hebben een aantal jaren geleden gezegd, dan, het, is, het is beter voor een kind om onderwezen te worden in zijn eigen taal. In de taal die hij van, van, van huis uit meekrijgt. En dat is gewoon het papiermens. Ja. Um, daar is nogal wat verzet tegen geweest, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die vinden het heel prettig dat het Nederlands was en is. Uh, ...omdat het, het, het brengt je uh, verder, omdat je natuurlijk makkelijker door kan studeren... ...want dat is het wel, als je studie je afgelopen is hier, ja, je, je middelbare school... ...dan moet je dus door in, in, of wat Engels, als je in Amerika gaat studeren... ...maar de meeste gaan naar Nederland studeren. Ja, maar in, in het mensen... Ja, jij ja, gaat verder, sorry. Nou ja, kijk, er is, er is wel wat voor te zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat het voor, voor kinderen makkelijker is om te leren... ...als jij vanuit, vanuit huis de eerste vier jaar het papier mensen spreekt... Um, dan is het gewoon wel makkelijker om uh, wiskunde uitgelegd te krijgen in je eigen taal bijvoorbeeld. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet per se het eiland afgaan, weet je. Niet iedereen gaat studeren. Dat geldt voor de HAVO, TWO, afgestudeerden. Maar de rest van de mensen heeft gewoon een baan hier. Ja. En ja, wat hebben ze eigenlijk aan de Nederlandse taal? Waarschijnlijk maar 10% wat opstaan. uiteindelijk ga, gaat studeren. Of, of misschien nog ja, niet eens. Een... Ja, Dus nou. Net zoals in Nederland. Hey, in, maar wat het is mens, waar wordt dat nou overal gesproken? Uh, nou, hier en op Bonaire en op Aruba. Maar dat... En op Sint Maarten je ook nog een beetje, maar daar is het voornamelijk Engelstalig. Ja, maar, maar heb je daar dan ook woordenboeken van bijvoorbeeld en grammatica boeken en noem maar op? Nee, grammatica niet echt, want er is eigenlijk niet echt grammatica in de datementse taal. Het is pas een jaar of tien geleden dat ze het helemaal officieel hebben gekregen. Daar hebben ze hebben ook gekozen welke woorden ze, uh, welke schrijftaal ze gebruiken, want het was een taal die voornamelijk gesproken werd en eigenlijk heel lang was onduidelijk van, ja, maar hoe we het dan eigenlijk? Ze hebben gekozen, dat is wel heel mooi, voor de fonetische spelling. Hmm. Dus een snack, dat is een... een heb je hebt hier heel veel snacks, dat zijn peentjes aan de kant van de weg. S-N-E-K. -s we S-N-E-K, dus met een accent graven op de E. Oh ja, dat is wel duidelijk. En, en Het is ook echt wel leesbaar is in het lezen, omdat je dus woorden wel, gewoon, ja, als je dan maar uitspreekt wat er staat, dan, nou ja, dan, dan heb je in ieder geval het woord. Goed, maar in plaats van Nederlands heb je daar wel les dus. Ja, en uh, er zijn dus nog een aantal Nederlandstalige scholen, want dus ze hebben er wel een paar gehouden. Um, en die hebben dan papimenten als verplicht vak. Zoals maar het lijkt me wel moeilijk om zo'n zo taal om dat te onderhouden, zeg maar, als het zo klein is. Ja, kijk, in Nederlands heb je, ja, je hebt enorm veel literatuur, je hebt enorm veel grammatica boeken, je hebt van alles en nog wat woordenboeken, maar dat heb je dan allemaal niet. Nee, dat was ook een probleem. Want er, er waren bijvoorbeeld geen papimentstalige schoolboeken, die zijn allemaal maar gemaakt en bedacht en die komen pas nu allemaal een beetje, worden die echt, echt een beetje op de markt gebracht. Ja, ja maar in het Nederlands, in Nederlands heb je bijvoorbeeld heel veel professoren die gewoon gespecialiseerd zijn in, in, in het Nederlands, in die taalontwikkeling en die daar ook helpen met, met, met lesboeken schrijven, maar dat heb je in het mens, heb je dan natuurlijk allemaal niet. Nee, nou ja, maar hele kleine schaal, er zijn er een paar die zich daarmee bezighouden en, en, en die dragen ook het, het, het hele, de hele Papiermens taal daarmee. Ja. Ja. En dat, omdat zo'n jonge taal is, waarschijnlijk dan ook een taal die zich nog heel erg ontwikkelt, toch? Ja, en ze hebben het is wel, wel leuk. Ze zijn natuurlijk ook een aantal woorden. Uh, hebben ze überhaupt geen vertaling van gemaakt. Dus daar worden ofwel Nederlandse ofwel Engelse woorden voor gebruikt. Er zijn ook wel veel dingen. Er zitten wel veel grappige dingen in die taal. Ja, ja, leuk, leuk. Hey, Ego, we moeten verder. Want we hebben nog maar vijf ja. minuten. We moeten nog even naar Brazilië. Jammer. Ja, jammer. Veel plezier daar. Ja, dankjewel. En ik spreek je snel. Bedankt Tot voor van vanavond. Dag. Wold in Brazilië, goedenacht nogmaals. Hallo Wold. Hallo, ja, ja, ja, ik woon ja, even, je bent even er. weg. Ja, ja, ik ben er weer. Geen probleem. Je woonde <laughs> eerst in Argentinië, nu woon je in Brazilië. En je bent bagagebandmanager, medewerker. Nou, je weet, weet ik veel, je doet iets met bagagebanden. Ik ben niet met bagagebanden. Precies. <laughs> uh, uh, Argentijn, in Argentinië spreekt je natuurlijk Spaans, dat is nog wel te doen. Ja. Maar ja. Uh, Portugees in Brazilië is natuurlijk wel echt lastig, toch? Dat is uh, lastig, ja. Ja, ik heb uh, Het is wel zo dat Spaanse Portugees leidt op, op, op, op zeker hoogte op elkaar. Dus ik kom uh, ik kom vaak weg. Ik ben nou Portugees les aan het volgen, hier op het Talen instituut, drie keer per week. Oh, wat goed. Dus ik maak wel ja ik maak wel uh, ik maak wel uitgang. Um, Ik heb uh, in, in de Spaanse basis, ik spreek goed Spaans heb ik wel wat. En als ik, als ik iets niet begrijp of, of ik wil iets, iets vragen op straat van mijn collega's, dan, uh, dan gebruik ik een beetje het portugnel, de kruising tussen het Portugees en het Spaans. Of dan, dan, dan spreek ik Spaans met een Portugees accent, en dan vind ik het, op, dan vind ik het wel goed. Ja. Maar, maar, uh, ja. maar, maar je zegt, het lijkt heel erg op elkaar Spaans, of, maar Spaans kan ik wel redelijk verstaan, maar Portugees vind ik toch wel echt heel nou, heel ja, anders? Het, het, het ja, het, het verstaan, uh, dat, uh, dat, dat, dat vind ik nog heel erg lastig. Lezen, dat gaat vrij makkelijk. Als je Spaans spreekt, dan kun je Portugees vrij goed lezen. Dat ja. is niet het probleem. Maar uh, het echt het begrijpen, uh, als je mensen op straat wordt spreken, of collega's van mij, Braziliaanse collega's, dan kan ik echt af en toe geen tanden vastknopen. Dan moet ik me echt vragen, is het eigenlijk wel Portugees wat ze spreken, of is het een of een inheemse oh. taal? Of... <laughs> Het <laughs> is echt uh, ja, is heel maf. Uh, terwijl soms op tv, hè, op journaal, dan, dan, dan, huren ze het ook, of dan nemen ze de, de mensen aan die het beste Portugees spreken. Het uh, algemeen beschaafd Portugees. En dat, uh, de, de, de, dat kan op prima volgen. Maar soms uh, met collega's, dan ik echt met mijn oren te klapperen: waar heeft hij het eigenlijk over? En wat vinden ze van jouw, jouw taal? Wat vinden ze van het Nederlands? Uh, van het Nederlands, dat wel ze heel erg grappig als ik dat spreek, want uh, de, zeker de, de, de klank natuurlijk. Uh, ze merken ook wel natuurlijk dat ik buitenlander ben en dat ik een, uh, dat ik een vreemd accent heb als ik Portugees spreek. Uh, maar ja, ze, ze, ze zijn wel heel erg ingesteld uh, op, uh, op, allerlei, uh, op allerlei verschillende accenten hier in Brazilië. Dat merk ik wel. Uh, overal wordt er in Brazilië wordt er verschillende Portugees uh, gesproken. Uh, daarnaast heb je ook nog mensen die vanuit andere Latijnse meer landen komen en die ook uh, ja, een soort Spaans accent hebben in hun Portugees. Dus over het algemeen zijn mensen er wel vrij, uh, vrij aan gewend om, uh, om mensen met een ander accent uh, te volgen. Maar weinig Engels, hè? En, en, en daarnaast zei. is het ook, dat uh, het wel heel grappig is, dat, uh, wat uh, Egon toen net vertelde op Curaçao, dat speelt u eigenlijk ook, dat er heel veel uh, woorden uh, die worden niet meer vertaald na het Portugees. Maar die worden gewoon uh, uh, in het Engels gebruikt. Maar er mm -hmm. wordt wel een beetje een, uh, een, uh, een Portugees accent aangegeven. Dus bijvoorbeeld uh, Facebookie, uh, Bookie. Facebook <laughs> en dan heb je een uh, Smartiphonie, dat What is you? een smartphone. <coughs> uh, dan heb je nog een hotie Doggie, dat is een hotdog. <laughs> Kijk, dat nou wel een beetje kinderachtig. Ja, ja, het is een beetje kinderafweer. Maar het is wel grappig om te horen. En ze hebben ook nog een, uh, ja, een beetje de, de slang. Hè. Je hebt een, een staat, ehm, uh, uh, Minas is rice, waar mensen uh, why so zeggen als, uh, als ze iets niet begrijpen. En dat, dat is afkomstig van oorspronkelijke, oorspronkelijke Engelse settlers. Die, uh, die daar hele gemeenschap hebben opgesticht. Dat betekent eigenlijk why so, maar dan onder een Portugees uitgesproken. Nou, dat zijn allemaal wel dingetjes die. Uh, die in de loop van de tijd leer. Maar goed, echt echte Portugees leren, Dat is nog, uh, daar hebben we nog wel een flinke bobber aan. Ja, nou ja, daar moet je nog maar even flink je best op doen. Uh, een flinke paai Caterines drinken, met Caterines gaat alles beter. Ga het gaat alles laten. veel makkelijker, vooral voor Portugees. <laughs> ja. Dankjewel, uh, Wolt. En uh, ik, uh, ik spreek je snel weer. Dan is hier aangeschoven Frank van Nachtbrakers. Frank, nog yes. kort, waar ga je het over hebben? Uh, ja, ik hoorde het uh, kort in uh, jouw uh, programma ook al, seksuele voorlichting. Nou, interessant. Toch? Dr. Corrie, de hele discussie? Ja, daar hebben wij het net ook over gehad. Nou ja, ik ga er nog veel uitgebreider over hebben. Mensen kunnen inbellen. 0800 1121. Veel plezier. Dankjewel. De wereld van Philemon. M. M.